In Baghdad zijn bij een zelfmoordaanslag op een Soenitische moskee... ...zeker 29 mensen gedood en tientallen gewond geraakt. De aanslag was in Um Al-Kura de moskee, een van de grootste van de stad. Mogelijk zit Al-Qaeda achter de aanslag. De Libiër die in 1988 de aanslag boven het Schotse Lockerbie pleegde... ...ligt volgens CNN op sterven. Een verslaggever van Al-Megrahi in Tripoli...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 In Los Angeles zijn de MTV Video Music Awards uitgereikt. De prijs voor beste video van het jaar ging naar Katy Perry voor het nummer Firework. Ook waren er prijzen voor onder andere Lady Gaga, Justin Bieber en Adele. Het evenement stond in het teken van de vorige maand overleden zangeres Amy Winehouse. Het weer vandaag vooral in het noorden af en toe buien, in het zuiden zon. Het wordt 16 tot 18 graden morgen af en toe zon en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Dit zijn de files van 3 kilometer of langer in de Randstad. A1 naar Amsterdam bij Inbrugge 4 en de A4 richting Amsterdam tussen Hoogmade en het ringvaartacquaduct 7 kilometer. Blijft daar water op de weg staan en daarom is de rechterrijstrook dicht. A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal-West en Maarsbergen 3 en de A13 naar Rotterdam tussen Ippenburg en Beckum en Roderijs 7. A15, Gorkum, Rotterdam tussen Gorkum en Haringsveld giezendam 3. En ook 3 kilometer op de A20 naar Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum. A28 vanuit Utrecht tussen rijns en Den Dolder, 5. En de A28 Zwolle-Utrecht tussen Hoevenlaken en Leuzen-Zuid, 5 kilometer. Tot zover de verkeer. Bent u al BN'er? Nee?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 Well a on on and do Well it's on and on and know The beat don't stop until the breaker don't I said M A S a T E R a G with a double E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 You rockin' to the beat without a kid, who's the show, shot MCs for the affair. Now, I'm not as tall as the rest of the gang, but I rap through the beat just the same. I got a little face and a pair of eyes. all I'm here to do, ladies, is hypnotize. Sing it on and on and on and on and on, the beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and, and on and on and on and on, like hide, but a hot butter pop, the pop, the pop, give it, pop, the pop, pop, pop, pop, pop, you don't dare stop.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 Vandaag aan het begin van elke uur van sansford op zaterdag geplaatst uit de jaren 70 ditmaal sugar gang en de rapper's delight voor en en daarom werd het even na twee uur. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars, welkom. Goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars, welkom dat u weer aan de radio gekluisterd bent, want we hebben weer het nodige nieuws voor u. Natuurlijk hebben we daar de standaard onderdelen van rond de klok van half vier, de evenementenagenda. Half drie het weerbericht van onze enige echte weerman uit Zandvoort, Lex van der Hoorn. Maar ik ben ja. wel bijna wel zeker dat hij langskomt. Ja, dat denk ik ook. Gezellig. Hij is zo Lex, hè, gewoon. Kunnen we even weer bijpraten. Uh, rond de klok van kwart voor vijf uiteraard het gedicht van de week. Tussendoor veel Zandvoort nieuws in het kort. Uh, we gaan om rond de klok van tien over half drie bellen met Joop van Nes, onze voetbalreporter. Want vanmorgen heeft SV Zandvoort gespeeld tegen Velsen Noord. Die wedstrijd is inmiddels al uh, afgelopen, maar hij gaat ons even een wedstrijdverslag geven van die voetbalwedstrijd. Uh, uiteraard volgen we voor u de Formule 1 kwalificatie in Spa-Franco-Chan. Uh, want uh, daar regent het momenteel, of regent het niet. Ze rijden in ieder geval op regenbanden, dus daar houden we u op de hoogte. We hebben natuurlijk ook nog nieuws vanaf het circuitpark Zandvoort. Rond de klok van tien over drie gaan we bellen met onze verspreiders slaggever Bob Schut. Een bob zit momenteel in Hoorn, waar een gigantisch groot vierdaagse zeilboten spektakel aan de gang is. En we gaan eens even kijken hoe het daar, of het daar gezellig is in Hoorn. Dus luisteraars genoeg evenementen en dingen om te onthouden en naar te luisteren. En dus ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand en we hebben natuurlijk veel muziek. Uiteraard, gewoon lekkere muziek tussen de informatie door bij Zalvert op zaterdag. Het regent in Spaar, vandaar dat er zoveel water vandaan komt. Dat is het, hè? Dat zal het zijn. Okay. In ieder geval uh, gaan wij door met uh, de single van LGO. Hier is Roof Garden. Oh, Sit in the garden Does anyone want to go dance Up on the roof? Does anyone want to go Walsh in the garden? Does anyone want to go dance Up on the roof? the Sequence deep down Time those fast To that bone fruit the air Get your Does anyone wanna go dance up on the roof? Does anyone wanna go in the dark again? Does anyone wanna go dance up on the roof? wanna go in the again? Anyone wanna go dance up on the in the garden Does anyone want to go dance on do do ba do so the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 Als eerste plaat hoorde die juist de single van El Giro en The Roof Garden, gevolgd door A Night Like This, uiteraard de single van Carol Emeralds. Ja, hoe ja. else? Who else? Who else? <laughs> nou, luisteraars, we laten beginnen met het eerste evenement wat op stapel staat. En dat is natuurlijk vanmiddag zal het centrum van Zandvoort weer het strijdperk vormen voor de nieuwe editie van de inmiddels beroemde Solex Race. Solex Race, mooi woord uh, Opnieuw zal een groot aantal van de van oorsprong Franse brommetjes uit de jaren 50 in allerlei hoedanigheden rondjes gaan rijden. De start van de Solex Race wordt zo rond half zeven verwacht. De start en finish zijn opnieuw midden in de haltestraat. De wedstrijd bestaat uit twee heats die ieder 30 minuten duren. De eerste die na de 30 minuten de finish passeert, uiteraard heeft gewonnen. Er zijn trouwens ook mooie prijzen te winnen voor diegene die zijn of haar Solex het meest origineel weten te versieren. De nadruk ligt beslist niet op de snelheid, vooral het ludieke aspect is van belang. Gezelligheid is waar het allemaal om draait. En wat is er nou gezelliger dan dit Solex-spectakel bij te wonen. Uh, ik, dus ik zou zeggen, half zeven uh, in het centrum van uh, Zandvoort. Meldt u zich en geniet van een heerlijke ludieke solex race Solex, welkom in de uitzending. Goedemiddag, fijn dat je binnengekomen bent. Goedemiddag, Solex. Hier is Amy Stewart en Nathan Woods. Status quo met de wandelaar uit de jaren 80. Ondertussen zitten wij al aan het weerplaatje na te denken. Ja, ja, ja. Welke plaat gaan we naar het weer van Lex van Doris uiteindelijk draaien? Nou, iedereen heeft het over de regen, maar... Ik heb ze liever iets van zon, dus letter ja. sunshine bijvoorbeeld ofzo. Nou, Oké, okay, daar komen we vast, ja, wel, uit. Komen is we vast goed. wel uit. Dat is straks uh, na het weerbericht, Wat Lex van Oren. Ja, en dan waren we natuurlijk vanavond om half zeven naar de Solex race kijken en uh, gezellig naar het centrum van uh, Zandvoort komen. Of het droog is, horen we straks. Ja, we hebben een eigen Solex hè, CfM. Ja, we doen er ook mee hè? Jazeker. En we hebben de joker ingezet, heb ik gezien. De die... joker, Roy. <laughs> Succes vanavond. <laughs> Maar goed, hij hoort straks of hij een regenjek aan moet of niet. Nou goed, in ieder geval de Solex race vanavond om half zeven. En morgenochtend is er een hele mooie spinnen safari. En, we... en morgen organiseert de IVN Zuid-Kennemerland een excursie over spinnen in de Amsterdamse duinen. Van alle kriebelbeestjes hebben spinnen waarschijnlijk wel de slechtste naam. Want wie, gaat er graag kruisspinnen over... wie laat graag kruisspinnen over zijn handen lopen? Nou, ik in ieder geval niet. De meeste mensen krijgen al koude rillingen als ze er alleen maar aan denken. Er is veel te vertellen over spinnen. Bij deze excursie wordt er niet gelopen, maar er is wel veel te zien. De excursie is echter niet geschikt voor kinderen. plaats van vertrek is 12 uur vanaf ingang Zandvoortselaan van de Amsterdamse Waterduiding Duinen. De naam is uiteraard gratis, maar er is wel een toegangskaart verplicht. Oké, okay, zo duidelijk het, het weerbericht. weerbericht Jazeker, De weerbericht met Lex van de Oren gaan we na dit plaatje doen. Hier is Anne de Soca Dance. If you're feeling lonely, maybe just sad. Make your body like... Ik jou even voor een uh, rapper gedraaid. Je hoorde Anne oh en de Soka Dance. En het is uh, even na uh, half drie hoog tijd voor het uh, weerbericht. Zo Lex, wat gaat het weer de komende dagen doen? Hoe was de afgelopen week, Lex? Hij Hoe is het met is... je gegaan de afgelopen week? Ah, zo slecht joh. Ja, een beetje ja. veel aangesproken? Uh, ja. Ja, ongelooflijk Hoeveel mensen er weten dat ik de weerman van CFM ben. Ja, ja. Ja, die foto doet wonderen op de TexTV. Dat... Ja, en daarom al geen foto, want dat heb ik helemaal geen rust meer. Uh... Ja, wat een weer hebben we gehad, hè? jongen. Ja, en het is nog uh, wisselvallig op. En het blijft ook nog eventjes doorgaan. Het is namelijk zo... De zeewatertemperatuur is op dit moment hoger dan de luchttemperatuur. De zeewatertemperatuur is 19 graden en de luchttemperatuur is 17 graden. En we zitten in een hele onstabiele situatie wat de lucht betreft. En dan krijg je die toestanden die we dus nu hebben. En daardoor ontstaan dus uh, waterhoosjes boven de Noordzee en de Wadden... En, uh, en buien. En die buien zie je niet aankomen. Want die ontstaan gewoon. Ja, in één keer. Boom. In één keer, boem een bui. En dat komt dus door dat uh, temperatuurverschil. Dus, en ik, uh, ik voel hem al aankomen. De vraag van uh, de Solex Race. Ja, vanavond vanaf half zeven. Dus. Ja, ja. Nou, ik heb net even op, op www.buierader.nl gekeken. En die berekenen dus de verwachting van de regen. En de verwachting volgens de buienradar is dat het droog is. Nou, nou je nou iedereen. De monden vallen open. Er. Ja. Ja, maar je zegt het wel heel goed, hè? Volgens de buienradar. Precies. Ja. De, en dat is de enige houvast die ik op dit moment heb. Oké, okay, want uh, ja, het is ja, gewoon sorry. niet te voors, voor, uh, voorspellen. Het is, het is heel moeilijk. Hmm. Dus we houden het even op droog. Oké, okay, dat is goed nieuws. En de in, in, intermediates uh, zou kunnen. Intermediates, rooi. Intermediates onder je zoldering. Oh. Ja. <laughs> dus, hey, maar we gaan even met vandaag beginnen. Uh, gisteren hebben we dus uh, een bonk regen gehad. Met de wateroverlast, her en der. Ja. En dat, uh, dat gebeurt dus vandaag niet. Want uh, de buien zijn wat van mindere, mindere grootte. En de temperatuur, wat ik net vertelde, is zo'n 17 graden in Zandvoort. Boven, boven zee ook. En er staat een matige zuidwestenwind. En uh, ja, er kan vanmiddag nog een bui vallen. En ik hoop dat het droog blijft. Uh... Nou ja. Ik ga wel even kijken. Ja, En als zeker. ik zonder puur rondloop, en. Oké, dan jouw uh... okay, Ja, dan, ja, dan, dan jou. is het goed. Dan is het goed, oké. Okay. <laughs> uh, morgen. Nou, ik durf het niet droog te, Geen droog weer te, te vertellen. Het is, uh, het is morgen ook wisselend bewolkt. En uh, later uh, in de middag, dan gaat het uh, opklaren. Maar er is wel kans op een bui morgen. En er staat een matige wind in het dorp en op het strand staat een vrij krachtige westelijke wind. En de temperatuur die zit weer rond die 17 graden, ja, en dan, dan is het erg onbetrouwbaar, hè? Ja. Maar een bui moeten we echt rekening mee houden morgen. Dan, uh, ik ben eigenlijk doorgegaan mensen, tot, uh, totdat ik mooi weer zag. <laughs> ja, oké. Okay. Dus, ha, gaan we even zitten. Dus ik, vandaar, die vandaar, die achter, vandaar die achterkoffer. <laughs> gaan we even zitten. Ja. Uh, maandag, dan is het uh, wisselende wolk en dan is het uh, overwegend droog. Er staat een uh, matige tot vrij krachtige westelijke wind. En de temperatuur die blijft nog steeds op die 17 graden zitten. Ik, even wat er tussendoor. Irene, hebben we wel veel gehoord hè? Ja, die gaat richting New York. Uh, uh, precies. En die komt uh, eind van de week, of midden van de week... Komt hij uh, op de Atlantische Oceaan terecht, de noordelijke uh, Atlantische Oceaan, onder IJsland. Ja. En daar krijgen wij dus in eerste instantie, uh, hebben we daar voordeel van, want dan wordt, krijgen we een zuidelijke, zuidelijke stroming. Zuidelijke en aan uh, het eind van de week krijgen we de narigheid ervan, want dan komt hij deze kant op. Ik hoop iets afgezwakt. Iets afgezwakt. <laughs> want ik afgezwart. hou me hard vast voor New York hoor. Ja, ja ja. Maar ik was dus gebleven bij uh, maandag. Overwegend droog. En dinsdag, dan uh, krijgen we dus uh, onder invloed van uh, Irene. Dan uh, wordt het wel wat rustiger. Er staat dan een zwakke tot matige westelijke wind. Het blijft nog wel even 17 graden. Het is wisselend met opklaringen. En aan woensdag... Dan krijgen we echt het voordeel van die reden. Dan hebben we een periode met zon. En uh, dan wordt het 18 graden. Dan gaat de temperatuur een graadje omhoog. Ik zei net ik ben doorgegaan tot de uh, ja, ja. Nou, klopt. dat is dus op donderdag. Dan hebben we een zonnige dag. Hé. Ja. Matige oostenwind. En dan wordt het 20 graden. Maar is voor korte duur hoor. Oké, okay, maar ik kan me nog herinneren weet je, wat je vorige week tegen, tegen de luisteraars zei. En dat heb ik me echt aangetrokken. Zodra je een zonnestraal ziet, zit hem. Juist. <laughs> dat juist. En dat heb ik dus uh, donderdagmiddag gedaan, want juist. ik had uh, zon. Heb ik ook gedaan. Ja, perfect. Yes. Dus nee. dat is goed advies. Ja, Gewoon naar buiten gaan en zitten. Genieten zolang de zon schijnt. Ja, en uh, donderdag kunnen we wat langer blijven zitten. Oké. Okay. En woensdag misschien ook wel. Nou. Alleen uh, woensdag is het nog 18 graden en donderdag is het 20. Okay. En daarna donderdag, dan wordt het weer uh, slechter. is muziek hier op. Uh, op... Ja. Ja, we ja, ja. gingen door totdat tot de zon schijnt. <laughs> nou, dan ben je wel even bezig. We hebben geen maxi opwezen. Dus met dank aan Irene, donderdag mooi weer. En dan, uh, dan krijgen we dus de narheid uh, daarna van Irene. En dan komt hij deze kant op. Ja. Komt er meer wind en dan wordt uh, de regenkans vergroten. Oh, slecht. Ja, dus ik zal hier volgende week wel weer zitten. Nou, helemaal gezellig. Lex, dankjewel. En ga vanavond lekker genieten van de SoLex race. <laughs> Hij blijft leuk. Volgende ja, ja, tot volgende week. Tot volgende week. www.meteopagina.nl Daar kunnen we het weerbericht volgen van de komende dagen. Om het zo maar even te zeggen. En anders gewoon even Lex gaan volgen op Twitter. Kan ook. En op CfM TV, kanaal 45... Nou, ik wilde dat de zon ging schijnen. Nou, donderdag gaat het gebeuren. Dus, wat mij betreft, morgen al, maar dat zit er niet in Het plaatje helpt misschien wel een klein beetje mee. Hier is Let the Sunshine Milk and Sugar. Als eerste door de single van Milk, Sugar en Let the Sunshine. Er achteraan Franklin. En I say a little prayer. We zijn er blij om. Hij is weer terug op de radio. Want het voetbalseizoen gaat weer beginnen. We hebben het uiteraard over Joop Vres. Goedemiddag Joop. Welkom. Ja, goedemiddag Joop. Dankjewel, heren. Goedemiddag. Alsjeblieft. We gaan nu beginnen. Godzijdank. Heerlijk. De eerste paar. Ja, dus aanhalingstekens, oefenwedstrijden zijn geweest. En het zijn wedstrijden geweest om uh, de uh, eerste ronde Haraldagblad Cup. En de laatste week om uh, KCB-Dijker. En, en uh, ik moet eens zeggen, met wisselen succes voor Zandvoort. Want eh, uh, uh, laat ik zo zeggen, de, de Harlem Bachblad Cup is. ...redelijk goed gegaan. Alleen van... Uh, ...Edo... ...zondag 1 verloren... ...maar dat is geen schande... ...dat is een eerste klasse zondag. En dan hebben we nog... Uh, ...daarna twee wedstrijden gespeeld... Uh, voor de, ...tegen Hillegom. Hillegom is 7-0 geworden voor Zandvoort. En HBC... ...dat dus ook een zondagclub... ...is 3-0 geworden voor Zandvoort. Maar ja... ...Edo heeft alle drie de wedstrijden geworden... ...dus Edo gaat daarin door. En toen is er afgelopen week gespeeld... ...voor de KVB-cup... Uh, Vorige week, zaterdag, moest Zandvoort naar uh, Hillegom naar Concordia. En Concordia is een tweede kans zondag. En dat was het even een maatje te groot. Uh, Zandvoort uh, vloer daar met 3-0. En een afgelopen woensdag, uh, ja, moet ik zeggen, tot de schande van Zandvoort, uh, werd er uh, gelijk gespeeld tegen DSS, een derde kans zondag. Maar, de manier waarop dat gegaan is, dat was niet goed. Twee rode kaarten bij Zandvoort. Uh, eentje voor uh, Pieter keur, is niet de eerste die die krijgt dat zal het waarschijnlijk ook wel niet de laatste zijn en eentje voor aanvoerder Max Aardenwerk, die uh, verbaal met de scheidswechter in conclave ging en dat verloor en dat moest bekopen met een, een rode kaart, slechte zaak dus overigens die wedstrijd had ook nog zes gele kaarten uh, dus dat uh, was geen goede zaak dan is er vanochtend gespeeld ja vanochtend 11 uur ik geef het hier te doen. De heren van de zaterdag, die hebben gespeeld tegen, even kijken, Velsen-Noord En dat is gekomen omdat zowel spelers van Velsen-Noord als van Zandvoort nog graag naar Mr. Lint uh, wilden gaan. Jullie kennen dat. Mij zegt het helemaal niks. Ik denk niet dat ik er daar iets te zoeken heb. Maar die wilden er graag naartoe. En dus hebben ze onderling besloten En dat mag gewoon. Om de wedstrijd te vervoegen naar 11 uur. En Zandvoort uh, heeft daarin uh, goede zaken gedaan. Uh, ze hebben met 3-1 gewonnen schiet een schitterend doelpunt met name van Kasten uh, Vries, een nieuwe speler van Zandvoort, uh, die net na rust de 2-0 inkomt op een verschrikkelijk mooi voorzet van uh, Maurice Mol. Daarvoor was het al Marcel Berg, die ze, ze hakken liet zien aan zijn directe tegenstander, zijn directe verdediger. En als uh, derde doelpunt was het, moet ik even kijken, Danilo Arends, ja, de nieuwe speler van Zandvoort, die vroeger uh, bij uh, onder andere Haarlem, Ajax, Jeugd, uh, ADO, uh, Beloftes gespeeld heeft. Die is terug op Zandvoort. En die maakte in de 75 minuten de 3-0 na voorzet van uh, Nigel Berg. En dat werd hij heel erg slim, want hij uh, liet de bal langs de stand weggaan en tikte met zijn andere been gewoon in het doel. Ja, dat is dan de, wat er nu gebeurd is. En dan gaat komende zaterdag gaat de competitie beginnen. Nou, hé, he. Oké. Okay. Dus Laat eerlijk zijn, hè. Hey, uh, so, uh, nog uh, even uh, een vraagje. Ja, Cas de Vries, zeg je, een nieuwe speler. na nou, van die ja. andere nieuwe spelers zei je al waar hij vandaan komt. Wat is ja. de achtergrond van Cas? Uh, Weet ik niet. Dat zeg ik heel Heel eerlijk. Daar ja, wordt ik nog achter zien te komen op de een of andere manier. Zal wel lukken. Uh, uh, uh, het schijnt een tweedejaars uh, senior te zijn, dus uh, zeg maar rond de 20 jaar, zoiets in die geest. Uh, uh, ik, ik weet het niet. <laughs> Dan even nog een andere vraag. Uh, uh, vorig jaar had Piet Keur ook een rode kaart, maar die had vol, ja. volgens mij verder geen consequenties. Jawel, altijd. Uh, ja? Hmm. Altijd, bij iedere rode kaart, maakt niet uit van wie heeft consequenties. Het is in sowieso het geval dat je dan de volgende wedstrijd niet binnen de boarding mag komen. Dus je moet okay. uh, buiten het spel blijven, daar gaat het om. En uh, Pieter, kun je was het vandaag bij niet eens. En uh, ja, ik weet niet of dat uh, daardoor komt, maar ik vind het een zwakke zaak. Als je rode kaart. Oké, okay, prima, dat moet je accepteren. En dan kun je altijd op de, op de binnenkant gaan zitten en kijken ja. hoe je team speelt. Uh, dit is niet gebeurd. Ik heb een twist. waar ik zou zeggen, uh, ik heb hem niet gezien. Uh, nou, ik weet eigenlijk zeker dat hij er gewoon keihard niet had. Maar, maar hij zal er met het begin van de competitie dus wel weer bij zijn. Ongetwijfeld. Oh, ja, okay. ja, overigens heeft wel uh, de wedstrijden om de KVB-beker consequenties voor de competitie, omdat het een KVB-gebeuren is. Oké. Okay. Uh, en dat betekent dus dat, uh, nou, vandaag was uh, Max Aardenberg niet aanwezig, dus die heeft zijn straf tussen aanhalingstekens, uit en uh, Pieter niets. Dat zal ook waarschijnlijk maar één wedstrijd worden. Misschien twee. Nou, dat zal de eerste wedstrijd van de competitie er niet bij zijn. Eh, omdat hij nog wel eens eerder een rode kaart heeft gekregen als trainer, eh, trainer-coach, wil ik maar zeggen. Eh, het heeft dus wel consequenties voor de, voor de spelers als je in de voorrondes, met de, ja, voorrondes zijn eigenlijk, om de KVB-beker, een, een kaart oploopt. Okay. En dat is dus nu ook gebeurd. dan gaan we deze week, nee, deze week, kom op nou, we gaan uh, zaterdag gaan we naar top. En uh, ik weet toch, uh, de, als de dag van gisteren, die wedstrijd die we vorig jaar daar speelden, zat ik hem heel makkelijk op uh, 1-0. En dat bleef de hele wedstrijd. En vijf minuten voor tijd wordt het 1-1. Maar de arbiter liet toen.. Uh, Behoorlijk lang naspelen. En toen kon uh, Maurice Mol nog uh, de 2-1, of de 1-2 erin pikken. En toen won Sampoort. En uh, Sampoort is vorig jaar uh, 50 geworden in de competitie. Niet slecht. Prima, uitstekend. Kijken we eens dit jaar gaan doen. Ik ben benieuwd. Goed, nou jij bent er voor ons, uh, volgende week weer bij. Ja, zeker. Dus uh, wij gaan jou weer bellen. En uh, nou we hartstikke bedankt voor deze voetbal-update. En uh, ja, we bellen elkaar volgende week weer. Uh, ja, zeker. Gaan jullie spreken? Volgende week, half drie op. Ja, dan gaan we beginnen. Dankjewel een fijne zaad geavond. En uiteraard heel veel plezier bij uh, inderdaad, de Solex Race. Hè? Uiteraard. Daar gaan we met z'n allen vanavond naar kijken. Vanaf half zeven de start aan de hoofdstraat. Some old forgotten words Or ancient melodies He turned to me As if to say Salfordse Radio hoor je De single van Toto en Afrika. We zijn alweer bijna aan het uh, einde van de eerste uh, Albert-Jan ja. ja. Ja, nee maar dit gaat, gaat snel hè. Tijd vliegt voorbij. Ja, Elfines. als je Joop van in de uitzending hebt, lijkt verloren. Uitgebreid weerbericht, dus we zijn weer Totdat helemaal Totdat de zon bij. gaat schijnen. Nou, dan was hij even bezig. Tot ja. donderdag, dus. Dus ik, dit was voor de eerste keer die langer was dan de filler hè. Ja. Viller is het stukje muziek wat hij op de achtergrond houdt, luisteraars, dat even ter informatie. Bijna 6 bijna minuten. Ja, eh, wat gaan we doen? Eh, we hebben nog één nummertje te gaan en dat is van Ashford en Simpson. En waarom draaien we die? Want Ashford is afgelopen maandag als gevolg van ernstige ziekte overleden. Hij was namelijk onlangs opgenomen, ook in het ziekenhuis in New York. Ashford was het mannelijke helft van het uiterst succesvolle, succesvolle songwriters-duo en echtpaar Ashford en Simpson. Samen met zijn vrouw Valerie schreef Nicholas Ashford klassiekers als Ain't No Mountain High Enough, Reach Out and Touch, I'm Every Woman, uitgevoerde onder andere Chaka Khan en Whitney Houston, en Ain't No Nothing Like The Real Thing. Ashford en Simpson maakten vooral verloren door liedjes te schrijven voor artiesten als Marvin Gaye, Diana Ross, Aretha Franklin en Ray Charles, maar hij boekten zelfs ook enkele hits, waaronder deze, Solid As A Rock. We'll mm be -hmm.